Zes uur. Dat wat ze bij ING doen met het salaris van die topman, heet dat niet gewoon zelfverrijking met voorbedachte raden? Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 Journal. Goedemorgen allemaal, het is vrijdag 9 maart. En op deze dag in 1959 werd Barbie geïntroduceerd. De modepop van speelgoedconcern Mattel. Wie is er niet groot mee geworden? Ik wel. Ik niet. <laughs> dat was toen, dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stuys.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 Het weer tot slot. Het is vrijwel droog en de dag begint zonnig. S'middags vanuit het zuiden meer bewolking, gevolgd door regen. Het wordt een graad of negen. In het weekend af en toe regen en met 14 tot 16 graden is het zacht. Het NOS Radio 1-journaal. En die uh, vrijdagochtend hier beginnen we met een uh, uitspraak van de Amerikaanse president Trump. Misschien herinnert u zich hem nog. Luister. North Korea, niet meer met with fire and fury like the world has never seen. Ja dit was in augustus vorig jaar, maar wat kan het dan snel veranderen? Want vannacht heeft diezelfde Trump de uitnodiging van de Noord-Koreaanse president Kim Jong Un geaccepteerd. Ze gaan elkaar dus ontmoeten. Nou, een doorbraak dat sowieso misschien wel een historisch moment. En daarom contact met onze correspondenten Arjen van der Horst in Washington en Marike de Vries in Peking. Begin even bij Marike. Hoe onverwacht is dit? Ja, compleet onverwacht kunnen we wel stellen. Natuurlijk waren de verhoudingen al wat meer ontspannen na de winterspelen. En ja, natuurlijk wisten we van die Zuid-Koreaanse delegatie... die afgelopen week eerst naar Pyongyang en toen naar Washington ging... maar dat die zoveel resultaten in één week zouden boeken... dat kon eigenlijk niemand uh, zich van tevoren voorstellen. Eerst werd er dus afgelopen week al een top aangekondigd... tussen de Zuid-Koreaanse president Moon en Kim Jong-un. Dat was al een mijlpaal te noemen. Maar een ontmoeting tussen een zittende Amerikaanse president... en een Noord-Koreaanse leider, dat is natuurlijk helemaal historisch. Want nog nooit gebeurd. Nog nooit gebeurd, nog nooit eerder gebeurd. Het is wel iets wat de Noord-Koreaanse leiders altijd hebben gewild. Namelijk door de Verenigde Staten als gelijke te worden behandeld. En dus he, op gelijk niveau een ontmoeting tussen die twee topleiders. Maar geen enkele andere zittende Amerikaanse president ging daar ooit op in. Wel oud-presidenten, Carter en Clinton bijvoorbeeld. Nadat ze waren afgetreden en dat ging dan om te onderhandelen... voor eventuele andere gesprekken en onder meer over gevangen Amerikaanse burgers. Nou, Arjen van der Horst in, in Washington. Arjen, ja, dit soort dingen gaat natuurlijk normaal gesproken... eerst via lage diplomaten en dan pas naar het hoogste niveau. Hier liep het anders. Hoe, hoe is het gegaan met die aankondiging? Ja, ja, het is echt ongelooflijk wat hier gebeurd is in Washington noemen we dit inmiddels de Trump-whiplash. Eerst maanden van hele harde oorlogsretoriek bijna. Nou, afgelopen dinsdag was er dan dat nieuws... dat Kim Jong-un een Zuid-Koreaanse delegatie had ontvangen. Het Witte Huis was duidelijk verrast door deze snelle toenadering. Trump reageerde toen voorzichtig optimistisch... maar er klonk ook duidelijke scepticis in zijn eerste reactie... We wisten wel dat Kim Jong-un een persoonlijke boodschap voor Trump... had overhandigd aan de Zuid-Koreanen. En die Zuid-Koreaanse delegatie bracht die boodschap... eerder vandaag over aan de president. En toen ging het snel. Hè? Tot ieders verbazing verscheen Trump plots in de perszaal van het Witte Huis. Hij zei dat Zuid-Korea binnen een uur met een grote aankondiging zou komen. Een major announcement. Nou, vervolgens zagen we de nationale veiligheidsadviseur van Zuid-Korea buiten het Witte Huis, en die zei dat Trump... een uitnodiging van Kim Jong-un had geaccepteerd. Het was het even stil, het duurde even voordat we een bevestiging kregen... uit het Witte Huis, maar toen kwam een ultrakorte verklaring... van de woordvoerster van het Witte Huis. Ja, die bevestigde dit nieuws, maar zei wel... dat de precieze datum en locatie nog vastgesteld moeten worden. Het zou ergens eind mei moeten gebeuren. En even later reageerde Trump zelf, uiteraard per tweet. Grote vooruitgang geboekt, zegt hij... Maar sancties blijven voorlopig van kracht zolang er geen definitieve deal is. Waarom eigenlijk nu? Waarom wil hij dat bezoek dan nu wel uh, laten plaatsvinden? Ja, wie weet. Hè? We kunnen alleen maar gissen... wat daar vandaag achter gesloten deuren heeft plaatsgevonden... toen de Zuid-Koreanen op bezoek waren in het Witte Huis. Dit is wel Trump ten voeten uit. Hè? Hij houdt ervan de boel op te schudden en onverwachts uit de hoek te komen... Maar dat maand ook meteen tot voorzichtigheid. Want Trump houdt van dit soort grootse gebaren. Maar ja, bijna maandelijks presenteert hij bijvoorbeeld... een groot infrastructuurplan. Maar ja, daar hoor je dan vervolgens niets meer over. Uh, vorige maand, hè, dramatische bijeenkomst op het Witte Huis... kondigt hij met veel fanfare een deal aan over immigratie. En twee dagen later klapte het dan weer. Dus die bravoure van Trump en dat optimisme... wat we nu horen in het Witte Huis kan ook zo weer omslaan. Ja, eerst zien, dan geloven, Marieke. Maar als die ontmoeting er dat komt... Dat geldt ook voor Kim Jong-un, kunnen we wel zeggen. <laughs> ja. Eerst zien en dan geloven. Ja, zeggen, dat lijkt ook wel een beetje op elkaar misschien. En de bravoure. Ja. Ja. Maar als het wel doorgaat, wat betekent dat dan voor Noord-Korea... en voor de leider? Ja, voor Kim Jong-un is het eigenlijk nu al een overwinning. Hè? Of het nou doorgaat of niet. Hij kan nu aan zijn eigen bevolking al laten zien... dat hij dus op gelijk niveau wordt behandeld door de Verenigde Staten. En dat eigenlijk allemaal dankzij dat kernprogramma... en dat raketprogramma van hem, zo heeft hij de Verenigde Staten... en de president van de Verenigde Staten zover gekregen... om de tafel gekregen. Dat zullen we vast de komende nou, dagen, misschien komende week... wel horen in de Noord-Koreaanse propaganda waarin dat ja, vooral naar voren zal worden gebracht met veel bravoure... want daar is Kim Jong-un dus ook heel erg goed in. En hij krijgt dus ook meteen gelijk hè, over die programma's... dat die dus noodzakelijk zijn voor Noord-Korea... om op gelijk niveau te worden behandeld als een echt soeverein land. Ja. Maar goed, ik denk dat Trump er niet alleen heen gaat om een kopje thee te drinken... die zal het ook willen hebben over dat nucleaire programma. Ja, ja. en of dat nou echt op de onderhandelingstafel ligt dat moeten we nog maar, uh, maar zien. Hè. Want hij weet dus inderdaad hoe essentieel dat programma is... Hè, dat dat de reden is dat hij nu om de tafel kan met Trump. Uh, hij heeft nu wel even beloofd het te bevriezen... Hè, in aanloop naar de gesprekken. Maar die beloftes zijn eerder gedaan. En toen bleek later gewoon dat er verder geklust werd... aan het raketprogramma en aan het kernprogramma. Dus of je Noord-Korea of je Kim Jong-un... helemaal op hun woord kan geloven, moeten we zeker nog maar bezien. Ja, is er al gereageerd bij jou, Marike? Want de dag is al een beetje op Zeg daar bij jullie... Ja, nog niet uh, vanuit China. Hè. We weten ook nog niet waar deze top gaat plaatsvinden. Ja, gaat het plaatsvinden in die gedemilitariseerde zone misschien? Waar ja, Amerikaanse troepen gelegerd zijn? Of hier in Peking? Dus we hadden wel al verwacht dat er misschien uit Peking uh, reacties zouden komen. Maar die zijn er nog niet. Die zijn ook heel erg druk met hun eigen volkscongres op dit moment. En uh, het uh, installeren van Xi Jinping voor een tweede termijn. Wie wel meteen reageerde en bijna um, als gestoken was, premier A van Japan, die wilde onmiddellijk ook een top met, uh, met Trump. In april al, als ook die top is tussen Kim Jong-un en president Moon. Want die voelt wel aan dat, er misschien, ja, uh, dat Trump misschien het een en ander zou kunnen gaan toezeggen... waardoor de onderhandelingspositie en ook de positie van Japan veel kwetsbaarder wordt. En die liggen natuurlijk binnen schootafstand dus van het raketprogramma. Ja. Arjen, bij jou al reacties?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 In de tussentijd doen. En dan heeft hij bijvoorbeeld over die militaire oefeningen tussen Zuid-Korea en Amerika. En dat zijn nog steeds hele grote open vragen. Goed zo, dat zijn de eerste reacties. En we blijven die zaken natuurlijk volgen. Je hoorde Arjen van der Horst, onze correspondent in Washington. En Marieke de Vries, correspondent in Peking. NOS Radio 1 Journal. Elf en een half minuut over zes is het. Praat ik u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. PvdA-kamerlid Kirsten van der Hulk kwam in het AD naar buiten gisteren... met het verhaal dat ze jarenlang slachtoffer is geweest van huiselijk geweld. En bij Paul vertelde ze wat haar is overkomen. Ik kan me ook echt nog heel goed het moment herinneren dat ik op de grond lag. En dat hij uh, me schopte. En dat ik dacht, wat, wat, wat, wat voel ik nou wat raar, wat, wat warm en wat nat. En dat is dan zo zo ontzettend gek, dan zweef je eigenlijk soort van boven die situatie... en dan denk je, nou, dit gebeurt mij toch niet. Ja, het gebeurde dus wel. En elk jaar zijn duizenden mensen slachtoffer van huiselijk geweld... en daarom is de politiek nu aan zet, vindt Van den Hul. Dat betekent wat mij betreft ook een nationaal rapporteur. Die hebben we op andere dossiers wel. Bijvoorbeeld mensenhandel, ook heel, heel belangrijk. Maar op dit, op dit thema hebben we dat niet. Terwijl het echt heel veel mensen overkomt. Met het Oog op morgen stuurt speciale verslaggevers... naar politieke bijeenkomsten in hun woonplaats. Heeft natuurlijk alles te maken met de gemeenteraadsverkiezingen. Presentator Thijs van der Brink deed verslag... van een lokale politieke bijeenkomst in Amersfoort. En ik vroeg me, wat is hier de afgelopen jaren eigenlijk? Wat waren hier nou de grote thema's? En toen keken die raadsleden een beetje... Ja, toch wel onderzoekend aan. ja, waar ging het eigenlijk over? Want wat bleek nu? Eigenlijk stond klimaat heel hoog op de agenda in Amersfoort. Maar daar was vanwege allerlei bezuinigingen weinig van terechtgekomen. Dat was, was wel grappig. Het was natuurlijk een duurzaamheidsdebat. Um, en, en ze gingen praten over de vraag, wat gaan we doen? En toen zei iemand anders, ja, maar vier jaar geleden hebben we hier ook over gestemd. En toen, toen zou er een klimaatplan komen. Dat is ook gekomen. Maar dat is nog niet vastgesteld door de Raad. Dus ze zijn eigenlijk vier jaar aan het praten geweest... terwijl er nog heel weinig gebeurd is. Dus ze hebben eigenlijk geen tijd gehad voor het klimaat. Maar dan gaan ze de komende jaren. Echt beter doen, hebben ze beloofd. Dan uh, de winterspelen, die zijn natuurlijk achter de rug. En uh, Olympisch kampioen Jorien ten Mors... blikte bij RTL Late Night terug op een hectische periode. Die periode eindigde natuurlijk met medailles... maar begon minder leuk met een kwalificatietoernooi... dat niet liep zoals ze had verwacht. Ben je dan een, een, een leuk mens of ben je dan een <lacht> nee. afschuwelijk mens? Nee, ik ben absoluut niet te genieten, denk <lacht> ik. Uh, nee, uh, ik, moet het, uh, ik moet het kwijt en ik laat het zeker niet uh, aan de buitenwereld zien. Dus uh, alles binnen deuren. Uh, ja, de mensen die daar zijn, die zijn uh, ja, toch wel slachtoffer van uh, mijn emoties en uh, frustraties. En aan het eind van het gesprek had zanger Niels Geuzenbroek nog een verrassing voor Ter Mors. Hij gaat samen met DJ Wild Styles een nummer opnemen ter ere van de Olympisch kampioen. We dachten, ja, eigenlijk geïnspireerd door jou. Hoe leuk zou dat zijn als we samen de studio ingaan? Toen dachten we ook, hoe leuk uh, is het als jij bij ons langskomt. Kijken wat je kan doen. Misschien kan je echt nog een, een bijdrage leveren... of misschien vind je het gewoon leuk om een keer uh, oh, is dat in, een in triangle of zo? Ja. Ja. En, uh, en kijken of we ook een soort van waardig naar... naar de zeg maar, winner-takes-it-all-achtige mentaliteit in dat liedje kunnen verwerken. Uh, en daarmee een soort ode aan jou uh, te brengen. Dus uh, wij gaan de studio in. Als je het leuk vindt, ben je van harte uitgenodigd om uh, daar langs te komen. Nou, en dan zien we het wel. Dat was uh, gisteravond op Radio tv. Nu Rafael Sadik. Thank you. van tien jaar geleden. Raphaël Sardik is de zanger. Hier liggen ze de ochtendkranten. Dit zijn de voorpagina's. Nederland wijst opnieuw een Turkse politicus de deur, kopt het AD. Oudminister Fatma Sahin zou morgen spreken op een bijzondere bijeenkomst... in een moskee in Deventer, maar dat gaat niet door. Het is zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen een gevoelig moment. En na de rellen van vorig jaar in Rotterdam vinden de autoriteiten het onwenselijk. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben Nederland en Turkije... in goed overleg besloten om het bezoek niet door te laten gaan.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 De hacker van de camera vraagt forumbezoekers zelfs... wat voor soort beelden ze het liefst te zien. En er was ook de mogelijkheid om live mee te kijken. De eigenaar van de sauna in neder heeft aangekondigd... met deze nieuwe informatie opnieuw aangifte te gaan doen. Vrouw schrijft dat vrouwen in Nederland iets vaker de kost verdienen, maar het gaat niet hard. Ondanks emancipatiegolven en dat er meer hoger opgeleide vrouwen zijn, verdient in 83% van de huishoudens nog altijd de man het meeste geld. Volgens een hoogleraar sociologie laat dat getal zien hoe diep de verwachtingen nog zitten die we hebben van mannen en vrouwen. Veranderingen gaan erg langzaam, zegt ze. Ook als we aan jonge mensen vragen wat ze later willen, zeggen jongens vaker dat ze een goede baan willen en meisjes nog altijd dat ze werk en zorg willen combineren. En bij de kluisjeskraak in een Rabobank-filiaal in Brabant... is afgelopen weekend veel meer buitgemaakt... dan de bank in eerste instantie meldde. Rabobank zei na de kraak dat er zo'n 100 kluisjes in het pand waren. Maar dat blijken er volgens de Telegraaf veel meer te zijn. Ongeveer de helft van de in totaal 600 kluisjes zou zijn opengebroken. En justitie vermoedt dat er tussen de 5 en 15 miljoen euro is buitgemaakt. En daarmee behoort de Rabokraak tot een van de grootste... in de naoorlogse geschiedenis in Nederland. Jolanda van der Velde is ook weer present ook op deze vrijdagmorgen. En al vroeg Jolanda... Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ja dat, dat kan soms fout gaan. Op de A12 is dat nu gebeurd. Van Arnhem naar Utrecht. Een ongeluk met een vrachtwagen. Tussen Venendaal west en Maarsbergen nu een kwartier vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht. 19 minuten over zes. Hulporganisaties in rampgebieden die misbruik maken van kwetsbare mensen. Die verhalen daarover die stapelen zich op. Aid agency Oxfam is facing allegations that some of its senior employees paid for sex in Haiti. No. Roland Van hauer was more than 40 years older than her. Michelangelo claims he regularly had girls to his Oxfam house Aid workers say they raised the alarm three years ago after speaking with Syrian refugee women in Jordan. Fire after reports alleged some Oxfam staff used prostitutes in Haiti. I had better to know. I'm a person of blood and blood. Nobody is perfect. Maar ik ben geen zwijn. Ja, het lijkt alsof de internationale gemeenschap machteloos is... maar nu zeggen 40 Europarlementariërs dat de EU een vuist moet maken. Ze willen weten welke organisaties hulpgeld van Brussel krijgen... en willen dat daar stevige voorwaarden aan worden verbonden. Initiatiefnemer is D66-Europarlementariër Marietje Schaken. Mevrouw Schaken, goedemorgen. U zei goedemorgen volgens mij, hè? Oh jee. Het is weer zover. Een telefoonlijn die niet... Uh... Het doet wat hij moet doen, namelijk de spreker aan de andere kant... luid en duidelijk in deze uitzending krijgen. We gaan een beetje schudden met die telefoon en uh, wellicht dat het dan beter is. Maar je weet het nooit. Nou, we gaan even opnieuw terugbellen, dat is misschien beter. Dan uh, eerst maar naar Sri Lanka. Daar is dinsdag de noodtoestand uitgeroepen... maar de etnische onlussen, die gaan gewoon door... Op het eiland hebben radicale boeddhisten het gemunt op hun islamitische landgenoten. Vooral in het binnenland rond de voormalige koningsstad Kandi... worden winkels, restaurants en huizen van moslims vernield en in brand gestoken. Dat zag een verslaggever van nieuwszender Al Jazeera. More than four days after the violence started, hundreds of military personnel in place and repeated curfews to control the situation. The flames are still burning. This shopfront, like many other Muslim-owned establishments, attacked just over an hour before we got here. Een uur voordat we hier kwamen, was er opnieuw een aanval, zegt deze verslaggeefster. En de panden staan nog steeds in brand. Correspondent Aletta André in New Delhi. Aletta, de noodtoestand is al drie dagen van kracht. Maar het leger grijpt dus niet in, of zo? Nou, niet altijd uh, afgaande op wat ooggetuigen zeggen. Uh, AP sprak bijvoorbeeld ook een slager die zei. Uh, dat zijn winkel werd aangevallen waar ze gewoon bij stonden... en dat hij het leger en de politie niet, niet vertrouwt. Ja. geweld duurt al bijna een week. Hè? Is dat spontaan opgeleid of, of zat daar toch een regie achter? Ja, het begon misschien uh, spontaan. Maar er kwamen al wel gauw berichten over georganiseerde troepen... van echt een paar honderd man die precies wisten waar ze moesten zijn. Uh, en vaak wordt ook uh, de, de naam BBS genoemd. Dat is een uh, radicale boeddhistische organisatie. Uh, die is opgericht in 2012. Uh, en toen ook met steun van uh, de oud-president Rajapaksa. En die heeft vorige maand... Uh, weer heel veel winst behaald in lokale verkiezingen... waardoor wel nou ja, wordt gezegd dat de kans vrij groot is... dat hij weer terug aan de macht komt, ook nationaal gezien. Um, dus, dus ja, en dat, dat is ook de reden waarom veel mensen leger en politie niet vertrouwen. Ze denken dat ze misschien wel aan de kant van uh, die radicale boeddhisten staan... Uh, en ook de oud-president. Dit soort zaken hebben we natuurlijk ook in Myanmar gezien, hè? met de boeddhistische meerderheid die het gemunt heeft op de, de moslimminderheid. Nou ja, nu dus Sri Lanka. Zien ze dat daar ook als een bevolkingsgroep die er niet bij hoort, de moslims? Um, nou, de, de, de, de, de radicale boeddhisten in uh, Sri Lanka en Myanmar... hebben wel contact met elkaar. Uh, maar er is wel een verschil. De, de moslims in Sri Lanka is niet een aparte etnische groep. Er zijn uh, moslims met meerdere achtergronden... Van, uh, ja, die al afstammen van Arabische handelaren... tot moslims die pas deze eeuw uit India zijn gekomen. Uh, dus um, uh, het geweld is meer is echt religieus uh, of anti-islam. Um, de boeddhisten zeggen vaak dat ze bang zijn... Dat, uh, ja, dat het boeddhisme bedreigd wordt... dat de moslims boeddhisten aan het bekeren zijn. Uh, en het is eigenlijk pas vooral na het einde van de burgeroorlog opgekomen... dit geweld tegen moslims, uh, dus uh, na 2009... Um, uh, toen was de burgeroorlog tegen de Tamils voorbij. Dat is wel echt een etnisch aparte groep. Uh, en ja, eigenlijk sindsdien uh, hebben die moslims of hebben die boeddhisten zich pas tegen de, de moslims gekeerd. Hmm. Nou is Sri Lanka een populaire toeristische bestemming. Er gaan ook veel Nederlanders die kant op. Ook in het gebied waar nu die onlusten zijn. Ik kan me zo voorstellen dat de Sri Lankaanse regering daar niet blij mee is. Want dit is geen mooi visitekaartje. Um, nee, uh, dit is geen mooi visitekaartje, nee. En het is inderdaad, uh, nou ja, wat ik zei eerst na de wederopbouw van, uh, van de tsunami in 2004... en daarna sinds het einde van die burgeroorlog... is het toerisme heel erg gegroeid in Sri Lanka. En het is ook best belangrijk uh, voor de economie. Um, maar ja, ik las wel in, uh, in, in, in meerdere berichten met mensen in de regio... Uh, Kandi, waar dit geweld nu voornamelijk voorkomt. Dat is in het midden van het land... Uh, er staan hele belangrijke boeddhistische tempels en monumenten... dat er nog steeds gewoon toeristen komen. Dus in hoeverre het, uh, het toerisme... Uh, negatief, uh, uh, negatief beïnvloed, dat, dat weet ik niet. Correspondent Aletta André was dat over de situatie in Sri Lanka. Dan uh, terug naar Marietje Schaken. Het gaat over de hulporganisaties in rampgebieden... die misbruik maken van kwetsbare mensen. Er zijn uh, Europarlementariërs die zich daar zorgen over maken. En ze willen dat uh, de Europese Commissie daar wat aan gaat doen. Mevrouw Schaken, nogmaals goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hopelijk nu beter. Ja, luid en duid, duidelijk het horen in Nederland. Uh, wat wilt u van de Commissie? Ik wil eerst weten welke maatregelen ze treffen, want er zijn natuurlijk schandalige berichten aan het licht gekomen over misbruik van mensen door hulporganisatie staf. En ik hoop niet dat het het tipje van de ijsberg is, maar we willen nu echt goed weten wat de Europese Commissie, de belangrijkste donor, uh, uh, geldverstrekker aan maatschappelijke organisaties, precies doet. Dus ze hebben al een brief gestuurd aan de. ...humanitaire organisaties, maar er zijn nog veel meer maatschappelijke groepen waar de Europese Commissie mee werkt. En we willen gewoon weten wat de voorwaarden zijn, wat de maatregelen zijn als er uh, niet goed wordt opgetreden tegen gevallen van seksueel misbruik. Nou, u... En ook onder welke voorwaarden geld stopgezet kan worden. En u vindt ook dat het makkelijker moet worden gemaakt voor slachtoffers om aangifte te doen? Zeker. Ik vind het belangrijk dat er uh, meldpunten zijn die echt onafhankelijk zijn... zodat slachtoffers zich kunnen melden en niet om zich te melden... juist weer naar die organisaties toe moeten... waardoor ze juist uh, nou ja, uh, lastig gevallen worden of, uh, of erger. Dus het is heel belangrijk om nu echt ervoor te zorgen... dat er vanuit de geldverstrekkers, de Europese Commissie... He, met, met Europees belastinggeld wordt gedaan wat er kan... om seksueel misbruik tegen te gaan en te voorkomen in de toekomst. Ja. Nou, is, een paar van die organisaties zijn natuurlijk al bekend. Wel, er is uitgebreid over bericht ook in de media. Oxfam, Save the Children, Artsen zonder grenzen, het Rode Kruis. Eh, nou ja, die staan natuurlijk allemaal wel op die lijst. U zegt, er zijn ook nog organisaties bij waar we misschien minder van weten. Maar vindt u dat eh, die organisaties die nu al te maken hebben met die seksschandalen... dat de commissie daar de samenwerking al helemaal mee moet beëindigen dan? Nou, dat zou heel ver gaan, hè? want die organisaties die, uh, vervullen natuurlijk ook een hele belangrijke rol. Dus ik vind niet dat dat meteen nu zomaar moet gebeuren. Maar ik vind wel dat er hele duidelijke stappen moeten zijn... die ook van tevoren zijn afgesproken over wat dit soort organisaties moeten doen als er... ...seksueel misbruik is. een van de grote schandalen nu is niet alleen dat er misbruik is... ...maar ook dat er helemaal niet adequaat wordt, uh, wordt opgetreden. Dat mensen van de ene naar de andere organisatie kunnen... ...en nog aan het werk gaan. Dat mensen niet ontslagen zijn. Dat er uh, uh, geen helderheid is verschaft over wat er is gebeurd. Dus dat het hier op vele plekken mis is gegaan, is duidelijk. Dat moet niet herhaald worden. En ik vind ook dat deze organisaties een zware verantwoordelijkheid hebben... om. Uh, uh, het helemaal op orde te krijgen intern... en ervoor te zorgen dat glashelder is wat, ja, wat er wordt gedaan om het te voorkomen... en ook wat er wordt gedaan als iemand toch betrapt wordt... op dit soort zware uh, misdrijven. Vandaar deze vragen aan de commissie van 40 Europarlementariërs. Het initiatief was van D66 europarlementariër Marietje Schaken. Dank voor uw reactie. Horse Fedders, dat is een band uit Portland in de Amerikaanse staat Oregon. Frontman is zanger en gitarist Justin Ringel... En hij maakt met zijn band Neo Folk. Ja, er moet altijd een sticker op uh, de muziek. Maar alles waar Neo voor staat, dat is dus alles een keer gedaan. Ik moest bijvoorbeeld direct aan The Band denken toen ik deze muziek hoorde. 4 mei komt het zesde album van Horse Feathers uit. Appreciation heet het. En daarvan nu Without Applause.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 Het opgebouwde pensioen moet bij een scheiding... automatisch worden verdeeld tussen de ex-partners. Dat wil minister Koolmees van Sociale Zaken. Ex-partners kunnen nu al aanspraak maken op de helft van het pensioen... dat iemand tijdens het huwelijk heeft opgebouwd. Maar dat moeten ze dan nu nog zelf regelen. En het Rijksmuseum heeft op de kunstbeurs Tefaf in Maastricht... een zeldzaam wassenbeeldje uit de 16e eeuw gekocht. Het beeldje is gemaakt door de kunstenaar Amananti... Beelden van uh, was zijn kwetsbaar. En er zijn er daardoor weinig uit die tijd bewaard gebleven. Het weer tot slot. Het is vrijwel droog. En de dag begint zonnig. middags vanuit het zuiden regen. En het wordt tussen de 8 en 10 graden. Dan de verkeersinformatie. Die krijgt u van Jolanda van der Velden. Op de A12 Arnhem richting Utrecht gebeurde vanochtend vroeg een ongeluk. Tussen Veenendaal en Marsberg staat nu 7 kilometer. Met zo'n 40 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn daar dicht. Dat betekent dat alleen de middelste rijstrook open is.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 Hier en een halve minuut over half zeven u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De stembiljetten zijn verstuurde affiches opgehangen. De vraag is hoeveel mensen ook daadwerkelijk gaan stemmen... bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Sinds de jaren 90 neemt de opkomst iedere keer af. Vier jaar geleden was een dieptepunt. Opkomstpercentage toen 54 procent. Veel burgers voelen zich niet gehoord door politici in hun gemeente. Dat is eigenlijk wel de conclusie. Verslaggever Josephine Trehi was in Amsterdam-Noord. Nou ja, ik, ik heb helemaal niks met politiek. En, um... Als je op de koffie gaat in wijkcentrum De Meel... Ik heb nog nooit gestemd. Merk je gelijk wat hier de stemming is? Als het over de gemeenteraadsverkiezingen gaat. Ja, er dus zijn bepaalde dingen. Ja, we gaan dit, we gaan dat en dat. En dan gaan ze samen uh, in zijn coalitie En uh, oh ja, nee, dat doen we maar niet. Want dan moeten we weer tegemoetkomen komen die. En, en dat en dat en dat. En dat, en dat, uh, ja, dat vind ik uh, de zaak belageren. Ja, ze doen altijd van die rare dingen veranderen. Dat ik denk van ja... Ja, wat dan? Nou, dan mag ik ze weer een. Uh, juist wel, weer dat er auto's mogen en dan mogen de auto's weer de andere kant op rijden. En dan denk ik van. Uh. En dan de parkeerplaats moeten weer omgedraaid worden. Die moeten weer omgedraaid worden. In vijf jaar tijd is dat drie keer omgedraaid. Dus ik ga niet stemmen. Nee. En ook niet met het idee van. Misschien juist als ik wel stem, dan kan ik wat meer voor elkaar krijgen. Of wat meer invloed uitoefenen. Nee, ik uh, heb er helemaal niks mee. Maar niks doen, schiet ook niet op. Ja, dan maar niet. Boven is er een handwerkclub voor dames uit de buurt. Het wordt een jurk. Hij zit in de knop. Een soort zaal en een ook. Ook hier geen positieve geluiden als het over gemeentepolitiek gaat. Je ziet ze alleen maar als er verkiezingen zijn... en dan ineens zie je van alles in de krant. En dan krijg je allemaal van die prullaria in je bus. Want u stemt wel? Ik stem wel. En waarop als ik vragen mag? Ik, ik denk toch... Ik ben niet racistisch, want ik zit hier met allerlei vrouwen, maar ik denk toch op Terry Bonnet. Ze luisteren niet naar ons. Ze, ze hebben al beslist. En dan gaan ze zeggen: Wat vindt u dat, we gaan dat doen. Maar ze hebben het al beslist. Mm -hmm. Nou, zoals we hadden een speeltuin, jongens. En die speelt er dus weg, en is gewoon niks meer. Ik heb het idee dat het al helemaal ja, in kan en kruik is. Dat het al helemaal besloten is. En wat jij zegt, dat schrijven ze netjes op. En dan komen ze met drie plannen, met drie mooie tekeningen. En dan, ja, hoe wilt u het dan hebben? Zo of zo of zo. En dan denk je, ja, wie neem je nou in de maling? Iemand die het probleem ook ziet... Is Kadisha uh, Nou, Ik wil uh, mijn uh, flyer een uh, uur geven. Oh, ja, dat kan. Aan de andere kant van de stad, is, uh, in de Indische buurt, is ze op straat aan het flyeren. Waarom uh, ben ik, uh, ik in actie eigenlijk gekomen? Omdat uh, ik zie de kloof heel erg. Ja, heel groot. Er is uh, geen communicatie tussen de burger en uh, de politiek. Ze stelt zich verkiesbaar in de stadsdeelcommissie van haar wijk. Een, een adviesorgaan ze geven uh, advies en mening van de bewoners van uh, elke wijk aan de gemeenteraad. Een van haar speerpunten is veiligheid in de wijk. Ik zie mijn ex-leerling in de straat gewoon staan. En ja, ze hebben stage. Ik ben Docent Engels. En ze hebben een diploma, een bio-diploma, 3 en 4. Uh, en ja, ik zie, wat doen jullie hier? Ja, je vrouw. Uh... Ja, we kunnen geen baan vinden en, en uh, daar komt dus, als je gaat hangen de hele dag in de straat, dan komt alle negatieve invloed. En dat raakt ze in criminaliteit. Uh, de maar deze problemen zijn in principe bekend in de gemeente, ja. ook bij de politieke partijen. Maar hoe ga jij dat veranderen? Ja, veranderen gewoon uh, in actie uh, komen oplossingen met samen brainstorming en uh, lijkt wat ik zei, verbelichte vrijwilligerswerk. Je hebt jouw diploma meteen aan de slag. Ik wil dat ze gelijke kans voor iedereen. Salam alaykum. Heb jij één minuutje van jouw tijd? En dit is mijn uh, flyer. En succes. Dank je wel. <laughs> nou, reken ik op jou. Succes. succes. Dank je. Tot de 21 maart doen we vanuit zes gemeenten. Utrecht, Rotterdam, Enschede, Weert, Emmen en Amsterdam. verslag van de gemeenteraadsverkiezingen. Deze bijdrage was van Jozefien Trehi. Het debatcentrum De Bali, ook in Amsterdam... moest gisteravond zelf voor beveiliging zorgen. Het gast was de Franse journaliste Zinab El Razoui. Uh, die werkt onder meer voor het satirische tijdschrift Charlie Hebdo. En daar werd in 2015, u weet dat, nog een terroristische aanslag gepleegd. El Razawi was op dat moment in het buitenland... en maakte de aanslag niet mee. Wel wordt zij nog altijd ernstig bedreigd... en heeft in Frankrijk daarom permanente beveiliging. Maar die beveiligers die kregen van Nederland geen toestemming... om de journalisten gewapend te begeleiden... tot ongenoegen van de directeur van de Bali, Juri Albrecht. Een politiebusje voor de deur, twee agenten bij de entree... en particuliere beveiligers die het binnenkomende publiek... scherp in de gaten houden en voor de ingang van de zaal voeren. De bezoekers van het debat nemen de controle gelaten voor lief. Het is jammer dat moet. Maar het is wel goed dat het gebeurt. Er zijn genoeg dreigementen uit. En deze dame is geloof ik de meest beschermde dame. Best beveiligde dame van Frankrijk, heb ja. ik begrepen. Maar niet in Nederland? Heeft u dat ook gehoord? Niet in Nederland, nee. Wat vindt u daarvan? Ik vind het, uh, ik vind het een beetje uh, onverschillig, een beetje een, een nonchalant, lijkt wel, of ja. Een statement zou het bijna zijn. NCTV zegt, wij hebben overleg gehad met de politie Amsterdam. We hebben een goede inschatting gemaakt. Van ons uit hier aanwezig zijn, zichtbaar is niet noodzakelijk. Ja, dat kunnen ze zeggen totdat tot, tot wat gebeurt. En, en dan, dan is te laat. En dan is te laat. Door de drukte bij de controle begint de bijeenkomst 20 minuten later. Ik ga niet going to say very much, but I'm just going to say a few things about um, this evening because it has been in the news for the whole day. Directeur van de Bale, Yuri Albrecht, stipt de beveiliging aan bij zijn openingspraatje. Just before we started, I got a message from the NCTV. Hij vindt de opmerking van de NCTV en een verklaring bedenkelijk. Ze zeggen dat je je in dit soort situaties niet moet laten leiden door emoties, maar door objectieve informatie en dat de NCTV dat heeft gedaan in deze. That, um what does he say that French are emotional, that Moroccans are emotional? Albrecht vraagt zich af of andere landen die wel hebben gekozen om de spreker te beveiligen emotioneel zijn geweest. well I'm emotional about it, I can tell you that. <laughs> Hij geeft toe. I'm really emotional about it. <laughs> ik ben wel emotioneel. Maar um, this was just as an introduction Give a warm applause to Sanabil Ook de hoofdgast gaat in op de kwestie. And I would like also to say thank you to those uh, scary guys. You see, here in the room Ze bedankt de beveiligers, want zonder hen zijn dit soort bijeenkomsten okay. niet meer te organiseren in Europa. We need security now, just to have such, uh, such as this one. Verslag van Mark Hamer gisteravond in de Bali in Amsterdam. Intussen moet de minister van binnenlandse zaken Kajsa Ollongren uitleggen waarom de beveiliging werd geweigerd. want GroenLinks heeft vragen gesteld. Katarína Buitenweg van GroenLinks aan de lijn. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Want u vindt dat deze mevrouw wel beveiliging had moeten krijgen van Nederland? Nou, ik, ik wil heel graag de uitleg van Nederland waarom niet. En, uh, en dan hoef ik niet alleen helemaal precies een veiligheidsanalyse... maar het gaat me er ook om dat het dus mensen kan weer houd, houden... om het debat te gaan voeren. En dat is ook waar ik bang voor ben... is dat juist zulke, hè, zulke belangrijke gasten zoals deze mevrouw, El Razoui... die echte uh, nou, feministische uh, Franse journalisten die veel te zeggen heeft dat hij ervan weerhouden zou worden om naar Nederland te komen... om het debat te voeren, omdat zij zich hier niet uh, veilig uh, waant. Want ja, die indruk heb ik toch wel, als je ziet... dat in naar alle andere landen had ze beveiliging nodig. En in Nederland uh, was dat dan uh, volgens de NCTV niet nodig. Nou, dat vraagt echt hmm. om opheldering. Zowel voor de veiligheidssituatie als ook wat de effecten daarvan zijn... op de vrijheid van meningsuiting in Nederland. Ja. De NCTV heeft inderdaad gezegd uh, dat het risico is te laag uh, En daarom hoeft het niet. Maar ik begrijp nu uit deze reportage ook dat er wel beveiligers waren. Ja, die zijn dan particulier uh, betaald. Um, terwijl natuurlijk gewoon, uh, de veiligheid uh, in Nederland... Uh, voor mensen die gewoon open frank en vrij het debat voeren... is natuurlijk ook een overheidstaak. Kijk, de situatie die je anders krijgt is dat alleen mensen die ja. het kunnen betalen... Uh, uh, dat die uh, uh, nog vrij uh, over straat zijn in geval van bedreiging. Dat kan niet de bedoeling zijn. Dus nou ja, alles bij elkaar vraagt echt om, uh, om heel erg veel opheldering. Ja. Hoe gaat dat eigenlijk? We, we hebben één politicus die al, al jarenlang wordt uh, beveiligd. Uh, als, die, als die ergens naartoe gaat, dan betaalt Nederland dat, neem ik aan? Of, of is dat dan ook het ontvangende land? Nou, ik, ik uh, volgens mij is voor een kortere reis, uh, is het wel Nederland. Ja, toevallig uh, uh, zat ik gisteren ook terug te denken... nog aan de situatie van Hirsi Ali... die toen langere tijd ook weer naar de Verenigde Staten ging. En Nederland toen zei, nou ja, als het langere tijd is... dan betalen we niet. En toen zei Frankrijk, dan zullen wij wel betalen. Dat was uh, interessant. En Hirsi Ali dus heeft zich gericht tot Frankrijk... om wel beveiliging te krijgen. Ik herinner me dit, omdat we toen ik in het Europees parlement zat, gekeken of we daar toch nog alternatieve financiering voor konden krijgen. Nou, dit wil maar zeggen dat dit een langer lopende discussie is... en dat we die discussie ook aan moeten gaan van wat biedt Nederland nu aan veiligheid. Sommige discussies zijn zeer gepolariseerd. En uh, het is belangrijk dat mensen zich vrij voelen om te kunnen zeggen uh, wat ze willen zeggen. De, dit, deze mevrouw heeft toch echt een bijzondere bijdrage te leveren uh, aan het debat waarbij ze zegt, hé, je hoeft niet extreem rechts te zijn... maar laten we wel ook kritisch zijn, ook op de islam... vanwege de positie uh, van vrouwen. Nou, dat is een debat wat zij vrij moet kunnen voeren. Uh, ja, en dan moet ook duidelijk zijn wat Nederland dan te bieden heeft. En uh, nou ja, vanwege uh, die vraag van wat betekent dit... voor de vrijheid van meningsuiting... Uh, hoop ik dat uh, mevrouw uh, Ollongren... Uh, daar snel antwoord op geeft. Daarom de vraag aan haar. Dank dat u weer van de lijn kwam. Katelein buitenweg is dat Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Nu meer uit de kranten en van de nieuwsite. Ja, bijna iedere krant verbaast zich in het commentaar over de 50% loonsverhoging voor ING Topman Hamers. De Telegraaf noemt het een middelvinger en vraagt zich af of bankiers op een andere planeet leven. Trouw valt het op dat er in tien jaar tijd niets lijkt te zijn veranderd. Het argument dat het hoge salaris nodig is om topmensen binnen te houden... werd voor de kredietcrisis ook gebruikt, schrijft de krant. En het AD vroeg aan Joris Luijendijk, die het boek Het kan niet waar zijn schreef... over het perverse financiële stelsel, naar een reactie. En ook Luijendijk vindt de salarisverhoging voor de ING-topman onzin. Niet hij, maar het ING-personeel verdient het grote geld voor de bank, zegt hij. Ongeboren kinderen die via de moeder zijn blootgesteld aan luchtvervuiling door fijnstof... hebben later een verhoogde kans op psychische stoornissen zoals ADHD of verslavingsgevoeligheid. De Volkskrant schrijft dat uit internationaal onderzoek, waar het Erasmus MC ook aan heeft meegewerkt... blijkt dat fijnstof al in de baarmoeder de hersenen kan aantasten. Ook als het aantal fijne deeltjes in de lucht onder de huidige veilige achte Europese norm blijft. Tot nu toe was alleen aangetoond dat fijnstof schadelijk was voor de longen en het hart. Een pittig debat gisteravond in de Rotterdamse Arminiuskerk. RTV Rijnmond organiseerde samen met de moslimkrant het zogenoemde islamdebat. En tien Rotterdamse lijsttrekkers deden daaraan mee. De PVV had afgezegd. En de linkse partijen zeiden grote moeite met het debat te hebben. Want zaken als de woningmarkt vinden ze eigenlijk belangrijker. Zegt SP-fractievoorzitter Leo de Klein. Eigenlijk gaan deze verkiezingen natuurlijk vooral over... Ja, hoe zorgen we ervoor dat iedereen betaalbaar kan wonen, goed kan wonen goede zorg krijgt, eh, dat er wat gedaan wordt aan de armoede in de stad. En het gaat niet over godsdienst. Maar goed, ik eh, bedoel, waar ik nog wel redelijk tevreden over was... is dat uiteindelijk dit debat ook helemaal niet over de islam ging. Er werd in het debat onder andere ook gesproken... over de identiteit van de Rotterdammer... en over discriminatie op de arbeidsmarkt en etnisch profileren. Verandering van leefstijl helpt 4 op de 10 mensen met diabetes type 2 van de medicijnen af. Dat bewijst het leefstijlprogramma Keer Diabetes 2 om. Het AD schrijft dat het intensieve programma in 2015 begon als een lokale proef, maar dat het nu is uitgebreid naar zes locaties met duizenden deelnemers. En onder begeleiding van een huisarts, diëtist, kok en coach proberen diabetici dan hun leefstijl te veranderen. En 87 van de deelnemers van het programma is daarna geheel of deels van medicijnen af. Problemen op de A12, vooral Jolanda van der Velden. Ja, bijna een uur vertraag ik nu op die A12 van Arnhem naar Utrecht. Tussen Veen en Marsberg. dat kwam door een ongeluk met een vrachtwagen. Ook is een stuk van vangrail beschadigd. Uh, acht kilometer staat er. Het goede nieuws is dat nu alleen nog maar de rechte reishoop dicht is. Teruggedraaid uit het jaar 2000. Madonna. A long, long time ago, I can still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 versie van het nummer van Don McLean. En uh, je, hoort hem, uh, je hoort haar ook zingen, The Day the Music Died. Dat refereert dan aan dat vliegtuigongeluk... van het toestel met aan boord Buddy Holly, Richie Valens en Big Bopper. En in één klap werd daarmee eigenlijk een uh, pijler... onder de Amerikaanse rocknroll weggeslagen. weggeslagen. En Madonna heeft het gecoverd voor een film, The Best Next Thing. Dat is het verhaal van American Pie. Het is acht minuten voor zeven uur. De kunstbeurs Tevaf in Maastricht moet een jonger publiek trekken. Vindt de nieuwe voorzitter van Tevaf, dat is Nanne Dekking. En dit weekend is de kunstbeurs weer open voor het publiek. Meneer Dekking, goedemorgen. Ja, goedemorgen. De laatste jaren werd geklaagd hè, dat de beurs misschien een beetje stoffig begon te worden. Uw voorganger die zette al een nieuwe koers in. Minder stands, meer kwaliteit. Uh, gaat u ja. het dan nog weer heel anders doen? Uh, nee, niet, niet geheel anders. Uh, het, het aardige is... er is heel veel pers geweest... ook in het buitenland deze keer over de tefas. Maar Er is altijd veel pers in, in het buitenland. Maar alle artikelen... Uh, die er nu zijn verschenen... stond helemaal niets meer over het stoffige van TV's. Dat is altijd fijn om te weten. Het, het zijn natuurlijk ook dingen... als je al heel lang zo'n kunstbeurs doet... dan krijg je om de vijf jaar... Krijg je wel weer eventjes een tijdje dat mensen zeggen... het wordt stoffig. Maar er zijn een, een, zijn een paar veranderingen... Die, die heel erg goed zijn. Alleen al in de layout. Het is allemaal wat, wat opener geworden. Dus als je daar rondloopt tussen die 290 stands die er zijn... dan begrijp je nu veel makkelijker... welke kant je op kan als je alleen moderne kunst wil zien of als je meubels wil gaan zien, of horloges en juwelen wil gaan zien. Dus het is, wat, het is ook, ook qua architectuur iets toegankelijker geworden. Ja, stel je hebt dat je salarissen stijgen met 50 en je denkt, ik ga eens wat moois kopen voor uh, nou, familielid, diamantje... dan weet je precies <lacht> welke kant je op moet nu. Dan weet je welke kant je op moet. Ja, en ik, voor de mensen die er nog nooit zijn geweest... het meest unieke aan de TVAV is, als je binnenkomt... dan wil je niet geloven dat dit alleen maar daar staat voor twee jaar... Uh, voor twee weken. We hadden gisteren een Amerikaan die ik even rondliet, uh, liet op de beurs... en die zei, jullie hebben wel ontzettend geboft... met de goede architectuur van dit gebouw. En die dacht werkelijk dat het uh, het hele jaar er zo uitzag. Maar alles wat je ziet, ziet eruit alsof het permanent is... en het wordt allemaal opgebouwd voor twee weken. Het is echt heel, heel bijzonder om te zien. Waar is de hand van dekking nog meer te zien? <lacht> De hand van dekking. Nou, waar, ik, waar ik erg op hoop is dat het ons gaat lukken om jonge publiek te trekken. En dat, dat meen ik ook echt. We zijn bezig met een educatieproject. Wat we met universiteiten willen gaan doen. We willen aansluitend gaan zoeken bij, bij groepen van, van musea. Heel veel musea in de, in de wereld hebben natuurlijk ook hetzelfde probleem. Dat ze jongere mensen willen trekken naar musea. En met dat soort groepen willen wij ook aansluiting gaan vinden... dat museumgroepen van, van, jonge, uh, ja, van jonge geïnteresseerden van grote musea... dat we die ook naar uh, maar, de TVO's gaan halen. Maar is het probleem met de TV ook uh, niet dat, dat, je, dat, dat mensen misschien het idee hebben... dat je daar alleen maar naartoe kan als je een enorme beurs hebt... Uh, en, en een hele hoop geld te besteden? Nou, dat, dat is nou zo goed dat je dat zegt, want... We lezen natuurlijk alleen maar over de miljoenen die aan één object worden besteed. Maar ik heb gisteren gekeken vanuit mijn eigen beurs... die misschien iets groter is dan de gemiddelde beurs... maar zeker niet zo groot dat ik voor miljoenen kunst kan kopen. En ik heb heel veel prachtige werken gezien van 10.000 euro, van 20.000 euro. Het is natuurlijk nog altijd een heleboel geld, maar het zijn wel... Het is dus niet geld dat je zomaar weggooit. Je, je hebt wel iets verkocht dan wat een intrinsieke waarde heeft. Dus uh, nee, ja. het, is, het is echt een groot misverstand dat je er alleen maar voor honderdduizenden kunt kopen. Ja, en je kan natuurlijk ook gewoon gaan kijken en niet kopen. Dat kunnen we ook heel goed als Nederlanders. <laughs> dat kan ook, ja. ja. Dus even even nee, over de, wat... de, de topstukken, want daar gaat het natuurlijk ook vaak over. Het is al bekend hè, dat er vier van GOSS uh, te koop worden aangeboden. Maar wat, wat vindt u ja. zelf het mooiste wat, wat er voor, voorbij komt? Oei, nou, wat, wat mij altijd verbaast aan de DF was, het, het aanbod is zo groot... en dat je dan opeens dingen ziet die, die, die, die je niet had verwacht... en die, die ik ook normaal gesproken helemaal niet mooi vind. Want er is bijvoorbeeld één klok bij een, een dier, die heet Kugel uit Parijs. En dat is een Augsburgse klok, een, een, een, bijna een halve meter hoog, uit de 17e eeuw. En daar kan je... Alles bekijken wat je maar wilt. Er zijn sculpturen op die prachtig zijn. Het uurwerk is prachtig. Er zit zilver op wat heel mooi is. En dat, dat vind ik altijd het mooie aan Tevas. Dat je iets ziet wat je helemaal niet verwacht. En wat je ook daarvoor niet als interessant hebt gezien. Nee. Ik heb nog nooit zo lang naar een klok gekeken... als ik gisteren naar die <lacht> klok uit Aargesburg heb Wat, wat kost zo'n klokje? Dat weet ik niet, <lacht> want ik wist dat het buiten het budget was. Maar ik, ik neem aan dat het met een heleboel nullen is. Ja. Ja, ja. Ik zag ik een mooie die... kop in, in een van de kranten. Er was een uitspraak van u, uh, liever nieuwe doelgroepen dan nog meer bondjassen. Ja, kijk, de koppen van een krant is nou het enige wat je niet van tevoren <lacht> ziet. Maar kunt u zich er een beetje achter scharen? Wat ik daarmee bedoel is, het, het, het moet niet alleen maar een kleine groep mensen zijn die er naartoe gaat. Het zou fantastisch zijn als mensen die van kunst houden... die normaal gesproken wel naar een museum gaan... dat die gaan kijken. Omdat het, is, het aanbod is enorm... en de kwaliteit is heel erg hoog. En stel dat je, de, dat je een, een, een nieuw land zou zijn... met een oneindig budget dan zou je dus zomaar weer een heel nieuw musea kunnen gaan beginnen. En of het nou Afrikaanse kunst is, of, of uh, Aziatische kunst, of Westerse kunst... Uh, het, het beste wat je op dat gebied nog kan krijgen is te zien. En dat is natuurlijk ja. wel fantastisch dat je dat in Nederland in Maastricht kunt gaan zien. Ik wens u een mooie beurs toe. Hartelijk dank voor het gesprek. Um, open voor het grote publiek nu, vanaf morgen ook. De TVA dus, in Maastricht.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 HR, payroll en tax and legal doe je samen met SD Works. SD works, works. Uh. Lees over onze unieke samenwerking met de Universiteit Maastricht, samt University of Physiotherapy.nl. NPO Radio 1.